De Landelijke Huisartsenvereniging is tegen de verplichting om mee te werken aan het elektronisch patiëntendossier. In de overeenkomst die de LHV tot nu toe had met de zorgverzekeraars, stond dat huisartsen vrijwillig aan het EPD meedoen. Maar Veel huisartsen zeggen contracten te hebben gekregen waarin staat dat deelname in de toekomst niet vrijblijvend is. Eerder al stapte de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen om dezelfde reden naar de rechter. Chemiebedrijf Abengoa Bioenergy in Rotterdam gaat drie maanden dicht omdat de brandblussystemen niet op orde zijn. Vorige week bleek bij een controle dat de blussystemen bij Abengoa niet gecertificeerd zijn. En ook kwam aan het licht dat oude problemen nog niet zijn opgelost. In juli kwam tankopslagbedrijf Otfjell in Rotterdam in opspraak vanwege ernstige veiligheidsrisico's. Softwareondernemer John McAfee is door Guatemala uitgeleverd aan de VS. Hij is vannacht aangekomen in Miami. McAfee werd vorige week in Guatemala opgepakt... en was op de vlucht voor de politie van buurland Belize, waar hij al jaren woont. De politie van Belize wil hem ondervragen over de gewelddadige dood van zijn buurman. Volgens de politie is McAfee geen verdachte, maar moet hij worden gehoord als getuige. In New York is een groot benefietconcert aan de gang voor de slachtoffers van de orkaan Sandy. 121212. -12 -12, the concert for Sandy Relief... is in bijna 2 miljard huiskamers rechtstreeks te zien via tv, radio en internet...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 ANWB verkeersinformatie. In het noorden van het land is het plaatselijk glad. En door een aanrijding is er vertraging op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. Het NOS Radio 1 journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 13 december. Goedemorgen. U hoort van onze Europa-correspondent Tijn Sade meer over de Europese toezichthouder die hier gaat komen voor de banken. Het is afgelopen nacht afgesproken in Brussel, die hoorde dat zojuist. En de voorzitter van de Europese Bankenfederatie, Wim Meijs, reageert. We spreken hem na half acht. Dat bankentoezicht is een volgende stap in de Europese samenwerking. In de komende dagen moeten de regeringsleiders in Brussel... nog meer voortgang boeken. Daar praten we over met Europarlementariër Bas Eikhout. We proberen de huisartsen te spreken... over deelname aan het elektronisch patiëntendossier. En nog nooit was er zoveel kritiek... op de nieuwe dienstregeling van de NS. Joris van der Kerkhoff neemt vanochtend de proef op de som. Het MBO krijgt een kwaliteitsimpuls. Vier onderwijsinstellingen krijgen extra geld. Minister Bussemaker van Onderwijs legt straks uit waarvoor dat bedoeld is. En u hoort ook meer over de verdenking van belastingontduiking bij de Deutsche Bank. En dan hoort u ook nog over de gezondheidstoestand van de Venezolaanse president Hugo Chavez. Dat en meer in het Radio 1 journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Het gedrag van de spelers van het B1-team van voetbalvereniging Nieuw Sloten... was kort voor de fatale mishandeling van de, scheidsrechter iets, van de grensrechter iets verbeterd... zei de oprichter van de Amsterdamse club Wim Snoek gisteravond. Volgens hem had het team twee maanden geleden een waarschuwing gekregen... vanwege een eerder incident. Die jongens moesten we ook bijsturen. Ja, ze kwamen te laat op hun training. Hebben, hebben, dat hebben we aangepakt. Je zag hun een, een gedrag op, in het, tijdens de training... het gedrag naar andere jongens binnen, binnen het, onderling... Het, het, het geschreeuw naar elkaar. Het gebruiken van het woord kanker. Dat zijn dingen die niet passen op, op het trainersveld. En wat je, wat je zag, dat het wel verbeterde. Het is nog steeds onduidelijk wat er nou gebeurd is op het voetbalveld... bij de Buitenboys op 2 december. En ook Snoek weet het niet. Ik weet niet wat er gebeurd is op het veld. Eerlijk waar niet. De, de mensen die het kunnen vertellen, dat zijn de jongens die op het veld hebben gestaan. En dat zijn de begeleiders van het team, dat zijn er twee... En meegereisde ouders. En die heeft en allemaal het... niet gesproken? Mocht ik niet spijken. Van de politie? Van de politie. Niet. Nog steeds niet. Nog steeds niet. Voetbalclub is sinds het incident nauwelijks in de media geweest. Wethouder Sport van Nieuw-West, Ronald Mauer, vindt dat wel begrijpelijk. En voor de rest vind ik dat de club uh, naar buiten toe... in ieder geval zijn empathie heeft getoond richting uh, familie. Weliswaar via de vereniging. En dat ze voor de rest heel terughoudend zijn geweest in hun uh, in, in optreden. En je ziet dat zo'n club... en, en uh, wij hebben al in een vroeg stadium contact gehad... Dat zo'n club, maar wie eigenlijk wel, ook niet voorbereid is op, op zo'n afschuwelijke gebeurtenis en hoe je daarmee om moet gaan. En voor de mishandeling van de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen zitten nog zeven spelers van Nieuw Sloten en een vader vast. PvdA-senator Han Noten stopt met zijn werk in de Eerste Kamer. Hij is bijna tien jaar senator geweest. Tien jaar. Dus het is ook al heel lang. En ik, en ik uh... En het is ook tijd om, om wat weer andere dingen te gaan doen. Dus dat is, dat is de eerste en aller, allerbelangrijkste reden. En, en het betekent ook dat ik na tien jaar langzaam... maar zeker wel af en toe er wat minder plezier in heb. Ja, Noten is wel een beetje klaar met de Haagse Kaasstop, zoals hij het noemt. Senaat moet volgens hem terug naar de oorspronkelijke taak... reflecteren en beoordelen van wetgeving. In de essentie, dat klinkt misschien wel heel raar... maar in de essentie is de Eerste Kamer is het meest conservatieve bestuurlijk orgaan... wat je in Nederland kunt, kunt verzinnen. En ik vind dat iets heel positiefs. Wij zijn remmers in vaste dienst, zou je bijna kunnen zeggen. Er komt wetgeving langs en dan kijken we of dat, uh, of dat wel verantwoord is in tweede instantie. En dan hebben we een heel scherp instrument en dat scherpe instrumenten de dus tegenstemmen. En Noten vindt dat er tegenwoordig te veel politiek wordt bedreven in de Eerste Kamer. Het Syrische leger heeft deze week voor het eerst skutraketten ingezet... in de strijd tegen de oppositie. Vanuit de hoofdstad Damaskus zouden raketten zijn afgevuurd op doelen van het vrije Syrische leger... Het Witte Huis spreekt van een wanhoopsdaad. As the regime more and more desperate, we see it to, uh, and, uh, more vicious weapons Volgens anonieme bronnen in de Verenigde Staten zou het om tien raketten gaan. Het is onduidelijk of er doden zijn gevallen. De VN-veiligheidsraad heeft de raketlancering van Noord-Korea veroordeeld. Secretaris-generaal Ban Ki-moon zei gisteravond laat dat hij die lancering verwerpelijk vindt. I really deplore uh, today's uh, rocket launch by the DPRK. It was all the more regrettable uh, because it defied the unified and strong call of the international community. Net als meeste wereldleiders zei de Veiligheidsraad dat Noord-Korea een VN-resolutie uit 2009 heeft overtreden. Hoogste VN-orgaan bereidt zich nu op een passend antwoord. Chemiebedrijf Abengoa Bioenergy in Rotterdam gaat tijdelijk dicht omdat de brandplussystemen niet op orde zijn. Dat bleek tijdens een controle bij het bedrijf, vertelt een verslaggever van RTV Rijnmond. Het grootste probleem was er eigenlijk wel dat de blussystemen niet gecertificeerd zijn. Daarnaast uh, zijn ze twee jaar geleden al op uh, allerlei veiligheidseisen gewezen... waar ze, ze niet aan zouden voldoen. En die hebben ze gewoon ja, nog steeds niet opgelost. Het is niet de eerste keer dat een chemiebedrijf in Rotterdam... niet aan de eisen voldoet. In juli kwam tankopslagbedrijf Opvielg in opspraak... vanwege ernstige veiligheidsrisico's. Meneer Rutte is op het Elysée in Parijs ontvangen door de Franse president Hollande. Een interessante ontmoeting omdat beide landen het niet altijd eens zijn over de aanpak van de eurocrisis. Zo zei Hollande eerder dat het toppunt van de crisis al achter ons ligt. Maar zover wilde Rutte niet gaan. Hij liet wel weten dat er in de politiek flinke stappen zijn gezet. In al die toppen in de afgelopen twee jaar hebben we stap voor stap bereikt wat we moesten bereiken. Maar inderdaad, we zijn er nog niet. Want nu is het zaak dat het bestendigt. Vandaag reizen Rutte en Hollande dan gezamenlijk naar Brussel voor weer een belangrijke eurotop. In New York is een groot benefietconcert gaande voor de slachtoffers van de orkaan Sandy. De organisatie noemt het het grootste evenement in de muziekgeschiedenis. Onder andere Bon Jovi, Eric Clapton, Kanye West en Bruce Springsteen traden op in Madison Square Garden. Live tonight. Bon Jovi, Eric Clapton, Deep Grohl, Billy Joel, Alicia Keys, Chris Martin. Evenement draait om twee dingen. Geld voor de slachtoffers van Sandy en muziek. Money, it's a gas. Back, with and make a Veel aandacht voor de verwoestingen die de tropische storm Sandy heeft aangericht. Maar tussendoor was er nog ruimte voor een grapje van bijvoorbeeld acteur Billy Crystal. Now here we are in 2012 having to come to grips with epic disaster. De voorverkoop van de toegangskaartjes van het Benefietconcert... heeft een bedrag van 24,5 miljoen euro opgeleverd. Dat bedrag wordt nog verhoogd door allerlei donaties van het publiek en de kijkers thuis. En ook dit jaar vissen we weer achter het net... want opnieuw heeft een Vlaming het grote diktee de Nederlandse taal gewonnen. tekst was dit jaar geschreven door schrijver Adriaan van Dis. Als ik spiksplinternieuwe suède Molières of brokes moet inlopen, wil ik tegelijkertijd blootvoets in de mangrovenbossen in de afrotopische ecozone binnendringen. Dus Herman van der Zand van het journaal was trouwens met 17 fouten de beste van de prominenten. Gefeliciteerd. Soffia-ondernemer John McAfee is door Guatemala uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij is afgelopen nacht aangekomen op het vliegveld van Miami. Daar werd hij meteen opgevangen door een paar nieuwsgierige journalisten. Where are you going? America, Miami. Miami? Yes. Are you happy? I am very happy, thank you. RKV werd vorige week in Guatemala opgepakt. Hij was op de vlucht voor de politie van buurland Belize... waar hij al jaren woont. De politie wil hem ondervragen omdat hij mogelijk meer zou weten... over de gewelddadige dood van zijn buurman. De politie van de Amerikaanse stad Portland in Oregon... heeft de identiteit bekendgemaakt van de man... die afgelopen dinsdag het vuur opende in een volgepakt winkelcentrum. De 22-jarige schutter Jacob Tyler Roberts schoot twee mensen dood... en pleegde daarna zelfmoord, vertelt de politie. Op basis van alle evidence die we zojuist hebben gegeven, blijkt dat hij van een zelf-inflicted gunshotwound doet. Volgens het onderzoek schoot de man met een gestolen semi-automatisch wapen. Hij was met een AR-15 semi-automatisch rifle. De rifle was gestolen gisteren van een persoon die de suspect Op het moment van de schietpartij waren zo'n 10.000 mensen in het winkelcentrum kerstboodschappen aan het doen. Veel mensen proberen het drama nog te verwerken. Deze man vertelt hoe zijn ex vrouw met zijn dochtertje naar de kerstman wilde gaan kijken terwijl de schutter er was. My little girl and my ex-wife were coming in to see Santa and walked in, um walked in the same doors that the shooter came in and they were delayed a little bit. Luckily people came out yelling and, and they went back into their car and called and I told them to get the heck out of there. President van de Fed, stelsel van Amerikaanse centrale banken, Bernanke, zegt dat het naderen van de zogenoemde fiscal cliff nu al een negatief effect heeft op de Amerikaanse economie. Even though we not yet even reached the point of the fiscal cliff potentially kicking in, it's already affecting business investment and hiring decisions by creating uncertainty or creating pessimism. Door onzekerheid rondom het begrotingstekort en eventuele belastingverhogingen geven mensen minder uit, zei voorzitter Ben Bernanke. Als er voor januari geen afspraken zijn gemaakt, dan zullen de belastingen automatisch worden verhoogd. En dan kan de Fed weinig meer doen. Ik hoop dat het niet gebeurt, maar als de fiscale kliff gebeurt... Uh, zoals uh, ik veel keer heb gezegd, ik denk niet dat de Federal Reserve de tools heeft om dat event te ontwikkelen. En in dat geval moeten we natuurlijk onze expectaties over wat we kunnen doen. De Fed besloot wel een poging te wagen. Centrale banken kwamen met nieuwe steunmaatregelen... waarmee een bedrag van 45 miljard dollar per maand is gemoeid. Toch wisten de beurzen in New York niet te profiteren... van de stimulans van de federale bank. De Jones-index sloot met een klein verlies. En ook de Nasdaq daalde licht. Nou, Japan. Daar wordt al die gehandeld. Nikkei staat op een winst van 1,7 procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bijna kwart over zes voor de eerste keer vanochtend... gaan we naar Mark in vissen. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben je? Ja, ik sta hier net een beetje te kijken. Zijn dit nou kerstbomen of staan die hier nou altijd? Maar het is een soort uit de kluit gewassen. Mag ze niet ja, ik weet meenemen? Wat voor struik? Ik mag, nee, je kan ze niet. Ik, kan, ik, kan, ik, kan, ik, kan, ik heb al een zaagje in de auto. Die staan hier, <lacht> want ze zijn eigenlijk best wel mooi. Um, vijf stuk's staan er hier. Ja, keurig. Uh, ...keurig op een rijtje voor uh, de faculteit van uh, wiskunde en natuurwetenschappen in Leiden. Als ik even doorloop naar de hoofdingang. Ja, er is hier nog geen mens hoor, dus jullie zullen het alleen met mij moeten doen. Uh, in de hoofdingang staat een beetje een zielig, een beetje een ielig, dunnig boomtje... ...met hele grote rode ballen erin. Zo hebben ze hier in Leiden uitgepakt... Uh, maar ik moet eigenlijk bij de buren zijn. Want uh, ja, het, het is een technisch verhaal. En zoals jullie weten ben ik zelf ook buitengewoon technisch. Dus mm -hmm. het komt helemaal, helemaal goed vandaag. Het gaat over glasblazen, optiek, keramiek, micromechanica. Kom maar op. Van alle markten thuis. Ik wist niet of jullie dat wisten. Ik wist het niet. Maar hier in Leiden heb je een hele leuke, interessante opleiding. En dat is de instrumentmakersschool. En daar leren mensen dus ja, instrumenten maken. Alles wat je maar kan bedenken, dat moeten ze of willen ze hier kunnen maken. Nou, en deze opleiding is een van de 17 opleidingen die kandidaat zijn voor... we hoorden het al even in het nieuws, hè, voor, uh, voor um, zo'n predicaat van het ministerie van Onderwijs. Predicaat Centrum voor Innovatieve Vakmanschap. En dan moest ik even denken aan afgelopen maandag, toen was ik in Eindhoven... bij een metaalbewerkend bedrijf die een beetje last van de crisis beginnen te krijgen... maar die hebben heel gespecialiseerd opgeleide mensen in dienst. En ik vroeg aan die directeur... Van, wat gaat er nou met die mensen gebeuren hè, als het nog slechter gaat? En toen zei hij, nou, ik zal er echt alles aan doen om ze in huis te houden... want ik heb ze gewoon straks hartstikke hard nodig. Dat zijn ontzettend gespecialiseerd opgeleide mensen... en die vind je niet overal. En dat horen we natuurlijk al een hele tijd. Het is ontzettend belangrijk dat we die mensen blijven opleiden... en dat we ze in eigen land proberen te houden. Nou... Vandaar dus dat het ministerie met dat plan komt voor die centra voor innovatief vakmanschap. En de vraag is: wordt de Leidse Instrumentmakerschool een van die centra? Tromgeroffel, dat horen we vanmiddag om half drie. Oh, maar weet je wat? we weet dacht, het toch ja, al wel? Nee, nee, we weten het helemaal niet. Het is ontzettend spannend. Dus we moeten het echt even afwachten. Maar ik dacht, we kiezen gewoon een leuke, goede, interessante uit. En dan zien we wel hoe ver we komen. Wat dacht je? Ik ga in ieder geval ja, glasblazen. Lijkt me maar op zich best wel leuk om even een keer te proberen. Maar ik weet niet of ik het zelf ook. Uh, of ik het ook mag hoor. We gaan we gaan wat kijken. er dan uitkomt. Kijken doe, je ja. niet, kijken doe je met je ogen. Niet overal aan zitten. We zullen dat zien. Ze komen straks de school lekker vroeg openmaken. En dan gaan we lekker rondkijken hier in Leiden. Makkelijk weer vissen. We gaan je volgen vanochtend daar in Leiden. We gaan eerst naar Lily Allen. Zij zingt not Fair... En ze heeft het niet over het onderwijs. Oh, he me respect. He he me, me 15 times day. likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys that all so dumb and immature. That's just that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no Ver gesproken. we gaan naar het voetbalfinale van Zuid-Amerika Cup is uitgelopen op een chaos. Braziliaanse voetbalclub Sao Paulo speelde tegen de Argentijnse club Tigre. De wedstrijd liep zo uit de hand dat de Argentijnse ploeg na de rust weigerde het veld op te komen. Correspondent Mark Bessems. Mark, jij was bij die wedstrijd he, in Sao Paulo. Vertel eens wat, wat gebeurde daar? Ja, wat er precies is gebeurd, is een beetje onduidelijk. Want het gebeurde in de kleedkamer. Um, nou ja, het was in ieder geval zo dat het al tijdens.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 Het is zes minuten voor half zeven. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. Eén op de tien ambtenaren twijfelt aan de integriteit van zijn collega's. Tweederde van de ambtenaren denkt dat de collega's eerlijk en volgens de regels werken. Deze resultaten van het Centrum Arbeidsverhoudingen sluiten aan bij een eerder onderzoek van de NOS. Er is dus werk, zegt Klaas de Vries van het Centrum. Nou, over het algemeen kun je zeggen dat uh, het grootste deel van uh, de ambtenaren... van uh, G4's en burgemeesters en, uh, en politici... dat die uh, heel goed weten hoe het in elkaar zit en zich er ook graag aan houden. Maar er zijn ook uh, telkens weer signaleringen van mensen die zeggen ja, ja, ja. En, en, en we lezen ook dagelijks natuurlijk over incidenten die plaatsvinden. Dus er is een enorme behoefte naar mijn gevoel om ervoor te zorgen... dat men zich veel scherper bewust is van wat kan en wat niet kan. Maar ja, uh, we hebben een staat. Secretaris die aftreedt vanwege de declaraties. We hebben net Roermond gehad waar een heel bestuur moest aftreden... vanwege belangenverstrengeling en uh, corruptie. Het beeld is dat we maar het topje van de ijsberg weten... en dat er nog veel meer aan de hand is. Ja, nou ja, dat is een afschuwelijk beeld. En uh, voor zover het terecht is, moet dat dus te vuur te zwaar bestreden worden. Maar het is niet raar dat, dat wij dat denken. Nee, dat is niet raar. En dat is eigenlijk ook maar één oplossing voor bestuurders... en politici en ambtenaren, luister... Uh, hou elkaar scherp en, en vertel wat er niet durft volgens jou. Dan uh, kan daar tenminste een behoorlijke uh, reactie op komen. In de tweede plaats voor al die politici en bestuurders zou ik zeggen... Ben er nou aan dat politiek bedrijven dat dat je verantwoorden is... voor de macht die aan jou is toevertrouwd. Dus als je iets doet waarvan je zegt... dat zou ik morgen niet voor een zaal durven uitleggen... dan zit je al fout. Zit er ook niet een rare tegenstrijdigheid in? Want het was vroeger altijd zo, als je ambtenaar was... dan leidde je een rustig, geregeld en een beetje saai bestaan. En ook als bestuurder... Dat is wel veranderd, want van bestuurders wordt veel meer daadkracht en resultaat verwacht. Dus je wordt ook gedwongen, uitgedaagd om meer risico's te nemen... en niet alleen maar de platgetreden paden te betreden. Het is natuurlijk zo, men wil presteren, men wil dingen laten zien... men wil eh, waarschijnlijk ook het goede bevorderen... en neemt het dan misschien af en toe niet zo nauw. Eh. Ja, dus die nieuwe eisen die gesteld worden aan bestuurders en aan ambtenaren... werkt ook in de hand dat je een toename van integriteitsschendingen krijgt... Of van van corruptie. Nou, dat risico zou kunnen bestaan en daarom is het zo belangrijk om daarop te hameren dat men daar attent op moet zijn en in organisaties er meer aan moet doen om mensen zich daarvan bewust te maken. Er is nog een aspect wat heel interessant is. Dat, uh, wat we in ieder geval kunnen constateren is op het ogenblik... dat bij de bezuinigingen ook bezuinigd wordt op het integriteitsbeleid. En dat zijn natuurlijk twee dingen die elkaar echt bijten. Want uh, wat je nou juist nodig hebt als er meer spanning is... en mensen denken van, nou ja, ze geven niet om mij... dan geef ik ook wat minder om, om hen. Dat is dat het integriteitsbeleid natuurlijk wel echt over hem blijft. Mevrouw Jorsma, bent u gewaarschuwd destijds als burgemeester van Almere toen u met een of andere warmtepompinstallatie onder uw huis... een hoop gedoe omgeweest. Was er iemand die u zei van... mevrouw Joris, maar u moet even goed kijken wat hier gaat gebeuren? Het boeiende is, daar is geen sprake van... dat binnen de gemeente ook maar bekend was dat ik een regel over trad... om de doodvoudige reden dat de gemeente het zelfs prachtig vond... Uh, wat ik deed op dat moment. En niet wist dat die regels bestonden. En dat is treurig, kun je achteraf zeggen, want ik ben daar geweldig de dupe van geworden. Dus u bent er niet voor gewaarschuwd, omdat men het zelf ook niet wist? Ja, in dit geval is het gewoon ontzettend stom en naar gegaan. En wie heeft daar nou de meeste schade door opgelopen? Dat ben ik natuurlijk zelf. Wordt... En nu begin ik er ook weer over, na hoeveel ja. jaar trouwens? Ja, het is inmiddels, uh, hoe lang is het geleden? Zeven jaar geleden. En dat blijft dus ongelooflijk lang je achtervolgen. En dat zei Annemarie Joritsma, burgemeester van Almere inmiddels. En voorzitter ook van de vereniging Nederlandse Gemeenten. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Bij het WK Korte Baan Zwemmen heeft Jurie Verlinde zich geplaatst voor de finale van de 100 meter Vlinderslag. In Istanbul won hij zijn halve finale en zwom die de derde tijd. En dat biedt dus mogelijkheden voor een medaille. Maar daarvoor kijkt Verlinde alleen naar zichzelf en niet naar de concurrentie.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 In Antwerpen heeft Kim Kleisters officieel afscheid genomen van het tennis. De Belgische deed dat met een demonstratiewedstrijd... tegen de Amerikaanse Venus Williams. Na afloop bedankte de voormalig nummer 1 van de wereld haar familie... en de massaal toegestroomde fans. Allemaal heel, heel erg veel bedankt. En, um, ik, ik heb het altijd enorm gewaardeerd. En, uh, ik kijk er naar uit om na ja, zoveel jaar een tijdje uit de spotlight uh, te verdwijnen... om terug een beetje een gewoon leven op te bouwen thuis. En, uh, maar um, ik wil toch altijd zeggen... dat ik jullie altijd in mijn hart zal blijven dragen. Um, want ik heb zoveel mooie momenten beleefd um, op de baan. Um, en zonder supporters en fans zou dat natuurlijk niet hetzelfde zijn. Dus heel veel bedankt aan iedereen hier en thuis. Hans, ja, dat was het. Kim Kleiser speelde dit jaar bij de US Open... haar laatste wedstrijd op de WTA-tour. Ze won het toernooi in New York driemaal. Was ook één keer de beste bij de Australian Open. En ze won hem gisteravond tegen Williams. 6-3, 6-3 werd het. Barcelona heeft in de achtste finales van het Spaanse bekertoernooi met 2-0 gewonnen van Cordoba. Beide treffers werden gescoord door Lionel Messi. En daarbij komt hij op dit jaar, 2012, op 88 doelpunten. Sinds afgelopen weekend een record, maar dat wordt wel betwist in Brazilië. Volgens voetbalclub Flamengo heeft Zico de meeste doelpunten in één kalenderjaar gescoord. In 1979 zou hij, Zico, dus 89 keer hebben gescoord. Radio 1, het NOS Journaal. Houden van elkaar Brazilië en Argentinië, zoveel is duidelijk. Uh, Jan van der Putten, goedemorgen, het is half zeven. Ja, goedemorgen, de ministers van Financiën van de 27 EU-landen... zijn het vannacht eens geworden over een toezichthouder op de bankensector. Afgesproken is nu dat bijna 200 grote banken... met meer dan 30 miljard euro op de, ba op de balans onder toezicht komen te staan. En ook mag de toezichthouder ingrijpen bij kleinere banken. De landelijke huisartsenvereniging is tegen de verplichting om mee te werken aan het elektronisch patiëntendossier. Tot nu toe stond in de overeenkomst met de zorgverzekeraars dat huisartsen vrijwillig aan het EPD meedoen. Maar veel artsen zeggen contracten te hebben gekregen waarin staat dat meedoen in de toekomst niet vrijblijvend is.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 McAfee werd vorige week in Guatemala opgepakt. De politie van het buurland Belize wil hem ondervragen over de dood van zijn buurman. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden de meeste opklaringen. In Friesland en Groningen valt lokaal wat lichte sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. In de rest van het land is het droog en vriest het 1 tot 4 graden. De sneeuw in het noorden trekt langzaam naar het noordoosten weg en de rest van de dag is het overal droog met af en toe zon...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 Er waait een stevige zuidoostenwind en de temperatuur loopt morgen in het zuiden op naar een graad of 7. In het noordoosten blijft het morgen hangen rond 3 graden. ANWB Verkeersinformatie. In het noorden van het land is het plaatselijk glad. We staan er staan files op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer, 5 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort, bij Rotterdam-Charloes, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Hoe zie jij de wereld voor je? Jij mag het zeggen. Wil je echt iets veranderen? Een verschil maken? Dan is het tijd om te gaan beleggen. Dat had je niet gedacht, hè?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 Morgen. het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar Venezuela, want uit Latijns-Amerika komen wisselende berichten... over de gezondheidstoestand van de president Hugo Chavez. Na zijn operatie afgelopen dinsdag in Cuba waren er positieve geluiden te horen. Het was goed gegaan, maar gisteren in de loop van de avond... kwamen toch berichten over een zwaar herstel. In een verklaring bereidde vicepresident Nicolás Maduro... de Venezolanen voor op een moeilijke tijd. Deze, het Venezolaanse volk moet zich opmaken voor een moeilijke en zware tijd die komt. Al dus Maduro. Ja, dat klinkt dan weer niet positief. Latijns-Amerika-correspondent Mayon van Rooijen. Kun jij inschatten, gaat het nou wel of niet goed met Chavez? Dat weet je in Venezuela nooit, echt niet. Uh, maar de boodschap van Maduro is wel. Wees voorbereid op het ergste. Uh, hij zegt ook: het was een complexe, moeilijke en delicate operatie. Uh, en uh, dat is meer dan hij ooit losgelaten heeft over de situatie van Chavez. Daarbij gaat de body language tellen: hij had een grafstem en ook een graf gezicht erbij. En uh, hij zei: ook het herstel zal complex en zwaar zijn. Dus ja, de komende dagen zullen het toch waarschijnlijk doorslaggevend zijn. Gisteravond kwam daar nog uh, de verklaring bij van de minister van Informatie. En die zei: wees erop voorbereid dat Chavez zijn eigen inhuldiging voor zijn nieuwe termijn op 10 januari niet zou kunnen bijwonen. Maar goed, ja, weet je wat het is? Het blijft gewoon een beetje kremlin watchen daar in Venezuela. Weet je, zoals in de voormalige sovjet unie van wat die oude Brezhnev of die andere partijbonds, was hij nou wel of niet dodelijk ziek of was hij misschien al dood? Nou, het punt is dat nog steeds namelijk niemand weet wat voor soort kanker Chavez nu precies heeft. En het schijnt toch wel uit te maken of het in je prostaat zit of in je darm of in je ruggenberg of in je lever. En hoe wordt er dan gereageerd in Venezuela, Marion? Is, is er sprake van onrust door deze berichten? Ja, ja, behoorlijk. Echt waar. Uh, kijk, zoals altijd is, is Venezuela verdeeld. Dus de aanhangers die huilen op pleinen overal hun oog uit hun kop. En ze zitten in missen te bidden voor Fratjaves. Voor en uh, ja, voor hen is het, zoals de minister van Informatie gisteravond zei, onze zieke vader die vecht voor zijn leven. Nou, anderen lopen gewoon rustig hun kerstboodschappen te doen. En die denken, we zien het wel. Het is tenslotte de vierde operatie in anderhalf jaar. Hij is tot nu toe opgebloeid, dus je weet maar nooit. En ja, de mensen die hun buik vol hebben van Chavez... Uh, ja, met zijn eeuwige gescheld op, op, op de oligarchen... en hij noemt uh, ja, zijn tegenstanders de vuilakken... en de hielikkers van Amerika. Nou, die mensen kijken behoorlijk tevreden omdat het ja, wel eens het einde van zijn regime zou kunnen zijn. Maar, Marion, als hij ook als hij niet terugkomt, dan gaat zijn beleid natuurlijk door. Hij heeft die Nicolas Maduro aangewezen als zijn opvolger. Je gaf eerder deze week al aan dat dat nou niet zo'n heel sterke kandidaat is. Uh, wat, wat vinden ze er in Venezuela van? Nou, ja, één ding is zeker. Kijk, als Chavez doodgaat, dan wordt het chaos. De macht van Chavez berust namelijk alleen op Chavez en op niemand anders. Uh, ja, zijn beweging heet niet voor niks het Chavismo en zonder Chávez bestaat die beweging alleen nog maar uit nostalgie op dat moment en op de oproep van Chávez zelf dat ze op die Maduro moeten stemmen maar vergis je niet, het gaat om de aanbidding van een persoon daar en niet om een programma of, of, of een partij zelfs en Chávez verbindt van extreem links waar die Maduro bij hoort tot extreem gematigd en vooral ook tot extreem corrupt. Echt iedereen kleeft als modder aan, aan de geldlamp die Chavez heette. Maar ja, goed, als hij wegvalt, wat dan? Uh, het allerbelangrijkste is, denk ik, en dat zal het zijn: dat is het leger. Dat bestaat uit verschillende facties die Chavez uit allemaal, uiteindelijk allemaal wist te binden hè, met zijn status ook als luitenant-kolonel. Maar als, als Chavez wegvalt, wat dan? Want niet voor niks heeft uh, ja, nog in tien jaar geleden de mislukte koep tegen Chavez zelf plaats, uh, plaatsgevonden. En hoe zal het leger reageren? Dat is waarschijnlijk de allerbelangrijkste vraag die de komende tijd in Venezuela zal spelen. Maar van Rooijen over Hugo Chavez en Venezuela. Het was eigenlijk de beurt aan prins Frizo om de prijzen uit te reiken van het prins Klaus Fonds. Maar hij ligt zoals u weet nog altijd in coma in een ziekenhuis in Londen. En daarom reikte zijn broer Constantijn dit jaar opnieuw de laureaten uit. Waar soms en heel even werd stilgestaan bij de afwezigheid van prins Frizo. Verslaggever Menno Remmeijer was erbij in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Het ging allereerst om de inhoud. De prijzen die ooit ter ere van prins Klaus zijn ingesteld... voor mensen en organisaties die in hun land... met hun culturele en creatieve initiatieven... een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de maatschappij daar. En dus was er bijvoorbeeld een Libanese zangeres. En presentaties van initiatieven van over de hele wereld... waar het gaat om vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Maar het ging natuurlijk ook over hem... Hij die er niet was, die er niet bij kon zijn. We zijn heel sad dat prins Friso niet hier met ons vandaag today. Prins Friso, samen met zijn broer Constantijn, erevoorzitter. Ieder jaar reiken zij afwisselend de prijzen uit. Vorig jaar Constantijn, dit jaar Friso. Tenminste, zo had het moeten zijn. We missen hem dearly in ons werk. En hij werd gemist, maar niet alleen bij de uitreiking, zei voorzitter González. His input en humor at our onze meetings. Hij was het dus niet, maar zijn vrouw Mabel wel. Haar eerste openbare optreden in Nederland sinds het ski-ongeluk. En prinses Mabel, zo happy dat je hier bij ons bent. Dank je. En daarna ging het weer over de prijzen. De voorzitter, de voorzitter van de Prince Claus Fund, prins Constantijn. Prins Constantijn, die het vorig jaar dus ook al deed. Slechts heel even memoreerde hij aan de afwezigheid van zijn broer. Nog steeds in coma in Londen. Geëmotioneerd sprak hij over Friso. Ik heb bijvoorbeeld het podium over there. Het is nu functionelijk useless als ik hier stond. Maar voor me op deze occasion... het symboliseert een voetje ruimte. Een empty space where my have been. Die plek daar op het podium, die staat voor hem symbool... voor de lege plek waar zijn broer had moeten zijn, zei Constantijn. Ten overstaan van de koningin, zijn broer Willem-Alexander... zijn vrouw Laurentien en zijn schoonzussen Maxima en Mabel. Maar daar bleef het dan ook bij, want het ging om de winnaars. Dit keer een Argentijns initiatief. Daarom is mijn groot plezier om de Prince klaus Award te Eloisa. En dat is een uitgeverscollectief dat belangrijke boeken uitbrengt met gerecyclede, zelfbeschilderde kaften, waardoor ze voor iedereen te verkrijgen en te lezen zijn. En daar ging het gisteren, ondanks het gemis van zijn broer Friso, ook om bij de uitreiking van de Prins Klaus-prijzen 2012. Prins Constantijn gisteren bij de uitreiking van de Prins klaus prijzen you <laughs> from the human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 Het zou naïef zijn om te denken dat er in Nederland niet gegokt wordt op voetbalwedstrijden. Interpol sprak daarover met de KNVB en met voetbalclubs. Hoor er zo meer over. Eerst maar eens even kijken hoe het is op de weg, John Bakker. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Vertel. Nou, Het valt allemaal wel mee hoor, 20 kilometer bij elkaar. Ja, Donderdag komt het altijd wat later op gang, dus dat is vandaag eh, blijkbaar ook zo. Eigenlijk maar eentje die opvalt op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Asten, en drie kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En verder geen gladheid of sneeuw, zon, geen Nou, regen. In het noorden van het land is het op de lokale wegen nog plaatselijk glad. door wat, wat sneeuw en bevriezing. Maar echt veel problemen verwachten we vanochtend niet. Dus wat denk je? Redelijk normale ochtendspits. Donderdag is meestal wel vrij druk met zo'n 230 kilometer. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het ministerie van Onderwijs wijst vandaag vier opleidingen aan... die het predicaat Centrum voor Innovatief Vakmanschap krijgen. Mark Robin Visser is in Leiden bij de Instrumentmakerschool. En Mark Robin, ja. is dat een van die vier? Weet je dat nou al? Ja, nou, ja, nee. nee, nee dat weet er zijn 17 kandidaten. En, en deze opleiding hier in Leiden uh, is daar een van. Ja. En uh, ja, wie weet, we gaan het vanmiddag horen rond uh, half drie officieel. Misschien ook wel wat eerder, want uh, we krijgen vandaag nog uh, de minister uh, in de uitzending straks. Dus misschien dat zij een tipje van de, van de vakmanschapsluier uh, kan oplichten. Maar ik in ieder geval niet. De directeur die staat hier naast me. Bent u nou zenuwachtig? Nou, zenuwachtig uh, eigenlijk. Ik ben erg overtuigd van uh, wat we oh, kunnen. Oh, u, u bent overtuigd? Ik ben overtuigd van wat we kunnen. Maar ja, het is wel afwachten natuurlijk, ja. Overtuigd, Maar het is afwachten, zegt Dick Harms. We staan hier voor uh, de praktijkruimtes. Grote, dikke deuren waarop staat verboden toegang tentamens. Wat is er aan de hand? Ja, wij houden dus momenteel uh, derdejaars uh, en tweedejaars tentamens. Uh, praktijktentamens. En ja. dat uh, moet in complete beslotenheid gebeuren. Maar, maar ze zijn er nou even nog even niet, hè? Ze zijn er nog niet. Nee, ze zijn er nog niet. Dan gaan we dat toch even door de, door de grote deuren naar binnen. En dan zei u, dan moet je even diep... Ruiken? Maar... Een herkje eigenlijk ons vak. Je ruikt metaal, uh, olie van de machines en zeep. Want dan wordt hier ook goed schoongemaakt. Ja. Die, die geur, dat die is een geur... hele specifieke ja, geur voor een werkplaats. Ja, dat is echt een werkplaatslucht. Dit, hè? Ja. Ja, het is uh, heel kenmerkend. En je ruikt ook, hier wordt gewerkt. Dit, ja, dit is de geur van werk. Van ambachtelijkheid. Van ambachtelijkheid, ja, ja, zo is het. En wat voor ambachtelijkheid ruiken we dan hier allemaal? Nou, kijk, we maken dus bijvoorbeeld dit soort... Hier, We lopen juist. even naar een vitrinekast, vitrinekast daar staan die die gaan allemaal uh, metalen dingen in. Juist, dan liggen hier onderdelen, bijvoorbeeld hier, van een, een microscoop... waarmee je ja. het oppervlakte aftast. En die wordt gebruikt uh, ook vooral voor de medische techniek. En dat zijn hele, hele dat zijn kleine, exacte onderdeeltjes, hè? Ja, want kijk, uh, wat je gaat doen, je gaat hier met, met deze microscoop... als die in elkaar zitten, bestaat uit heel veel onderdelen... ga je ja. dus uh, atomen zichtbaar maken... Dus dat ja. moet wel goed zijn dan. Dan zit je ongeveer in de orde van 50 engström, dus 2 dat tot 4 nanometer. Dat is echt iets anders dan een vogelhuisje Petra, uh, met handenarbeid. Want verder ben ik nooit gekomen. Ja, nou ja, <laughs> er is nog toekomst voor je. Ik schrijf je zo in. <laughs> er, ging, er is ook nooit een vogel in gaan zitten daarna. Oh, je heeft nog jaren in de tuin gestaan. Ja, zeg, hoe kom je uh, op deze, uh, deze instrumentmakerschool... Ja, dat kun je, kun je doen als je vmbo-theoretische uh, leerweg hebt of uh, vmbo-kader. Maar kader is wel, nou, nou moet je wel heel uh, goed zijn, theoretisch is het best een pittige opleiding. Het is een vierjarige ja. opleiding, niveau 4. Mm -hmm. uh, dus vmbo-tl. Ik heb ook heel veel leerlingen met HAVO, die kunnen, die kunnen versnellen in de opleiding. Mm -hmm. uh, en ik heb ook een enkele vmbo leerling die dit wil doen. Puur omdat yes. ze het vak zo mooi vinden om te leren. Ja. Omdat het zulke mooie vakken zijn. Jullie doen hier ook glasblazen en optiek en allerlei ja, hele ambachtelijke dingen eigenlijk? Ja, eigenlijk, eigenlijk uh, we, bouwen dus, we leren de, st de studenten instrumenten bouwen... voor de wetenschap, hè? want iedereen zei... instrumentmakers oh, dat is zeker uh, muziekinstrumenten. Nou, helaas, dat doen we niet. Uh, we bouwen wetenschappelijke en, en medische en, en uh, al dat soort uh, kleine instrumenten... Uh, ja. en van glas, keramiek, uh, optiek ja. en van metaal. Nou, meneer Harms, ik, ik knutsel vanochtend met u mee... Als je ja. het goed vindt. Ja, graag. Ga het dus eens proberen. En dan gaan we eens kijken hoe hoog we het niveau van innovatief vakmanschap hier kunnen krijgen. Ik ga kijken ja. bij mij dan. Ja. Kijk hoeveel we je kunnen ja. opleiden. Ja, Goed idee. Ik ga mijn best doen. Het Word, wordt, wordt weer een vogelhuisje, vrezen wij, uh, Mark Robin. Nou, doe je best. We gaan naar het voetbal. De KNVB werkt aan een algeheel gokverbod voor voetballers en scheidsrechters. Het is een van de maatregelen om matchfixing, het illegaal beïnvloeden van wedstrijden, te voorkomen. In Nederland zijn nog geen gevallen van manipulatie bekend. Toch kwam de internationale politiedienst Interpol naar zijst om er met de KNVB en de clubs over te praten. Want dat er in Nederland geen matchfixing zou plaatsvinden, daar gelooft de competitieleider betaald voetbal van de KNVB, Gijs de Jong, niks van.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 Ja, daarin veel aandacht voor de eurotop van gisteravond en vannacht. Eurozone op weg naar BankenUnie meldt traal. Vanaf volgend jaar gaat de Europese Centrale Bank toezicht houden op de banken in Europa. De niet-eurolanden zijn daarvoor bang voor een tweedeling. Zweedse minister Borg vreest, vreest voor ernstige verdeeldheid in de EU. Ook de Volkskrant heeft de eurotop groot op de voorpagina staan. Volgens de krant ging er een hard gevecht met Duitsland aan het akkoord vooraf. In Berlijn was wat politieke weerzin tegen het idee dat de ECB het laatste woord over de spaarkassen zou krijgen. Dus over de kleinere banken, spaarbanken. In het compromis dat nu op tafel ligt komt EU-voorzitter Cyprus aan de Duitse wens tegemoet. Banken met een balans van minder dan 30 miljard euro komen niet onder het toezicht van de ECB te vallen. Ja, Het verhaal is niet helemaal zo, geloof ik. Maar daar horen we straks meer over van Tijn Sade, Onze Europa-correspondent. Akkoorden, akkoorden zijn er in ieder geval wel gesloten. Een klapper in zicht voor vuurwerkverkopers... kopt Metro vanochtend. Ondanks de crisis stijgt de voorverkoop van vuurwerk... met zo'n 3 tot 5 procent. Vooral zogenaamde cakes, waarin meerdere buisjes met siervuurwerk zitten, zijn populair. Vorig jaar werd in totaal voor 70 miljoen euro vuurwerk verkocht en afgeschoten. Dit jaar wordt een nog hogere omzet verwacht dus. Liefhebbers hebben al meer vuurwerk ingekocht dan vorig jaar in deze periode. Kortom, crisis of geen crisis, Oudia's avond zal er niet onder lijden. Een alarmerende vuurwerkbericht in de Telegraaf. De krant schrijft dat de kans levensgroot is dat er komende jaarwisseling vuurwerkdoden gaan vallen. En dat komt doordat feestvierders steeds vaker illegaal vuurwerk afsteken... terwijl ze dronken zijn. En ook wordt gevreesd dat onder de slachtoffers hulpverleners zullen zijn. Dat stelt een onderzoekscommissie onder leiding van Pieter van Vollehoven in een alarmerend rapport. Onderzoekers vinden dat knalvuurwerk inmiddels het label explosieve verdient... en noemt het gebruiken van levensgevaarlijk. Dan naar Amsterdam, waar de gemeente opnieuw fors verlies neemt... op haar grondexploitatie. Door de aanhoudende crisis op de woningmarkt... en de terugschroevige investeringsruimte... van ...van woningcoöperaties. Zit het grondbedrijf van de hoofdstad Klem, schrijft het FD. Wethouder van Poelgeest schrijft in een brief aan de gemeenteraad... ...dat die nog niet kan zeggen hoe groot de schade is... ...maar hij spreekt van een majeur bedrag. En beklemtoont dat er harde ingrepen nodig zijn. Amsterdam is niet de enige stad die problemen heeft met het verkopen van grond. Door de crisis op de woningmarkt blijven tal van gemeenten met hun bouwgrond zitten. De Belgische spoorwegen zijn razend op de NS... na debakel met de Vira, dat staat onder andere in de Telegraaf. De krant spreekt over de rampzalige prestaties van de hoogsnelheidslijn... die vanaf afgelopen zondag rijdt. Nou ja, rijdt. De top van de Belgische spoorwegen is ernstig verontrust... en geeft de NS de schuld. De trein vanuit Brussel is nog maar zelden op tijd in Amsterdam aangekomen. Vertragingen van meer dan een half uur zijn de regel. NS heeft de trein meer dan drie jaar getest... en iedereen zag aankomen dat het niet zou worden met deze Italiaanse treinen. Al dus een woordvoerder van de Belgische reizigers. Club, reizigersclub. Dat zegt hij in de Telegraaf. Ja, we zijn trouwens vanochtend op het spoor. Dus ik ga vooral blijven luisteren. Een ander treinenbericht. Volgens trouw krijgen treinreizigers op de Hansenlijn pijnlijke oren in de Drontermeer-tunnel Op het traject lees zwolle De tunnel is zo krap dat in de trein onderdruk ontstaat. En de druk op de oren is vergelijkbaar met die tijdens het opstijgen van een vliegtuig. NS en spoorbeheerder ProRail erkennen dat er problemen zijn. Vervelend, maar volgens ons is het ongevaarlijk, zegt de woordvoerder van de NS. En zo dadelijk. Na nou, het bulletin van 7 uur praten we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 Hoop, herstel. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Dit is Radio 1.